Jelle Seubering met het NOS-journaal. Israël en de Verenigde Staten voeren sinds vanochtend aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran... over het atoomprogramma niets hebben opgeleverd... en dat deze aanvallen daarom gerechtvaardigd zijn. Trump roept de Iraanse revolutionaire garde, het leger en de politie op om zich over te geven. Doen ze dat niet, dan zullen ze volgens hem een gegarandeerde dood tegemoet gaan. Leden van de strijdkrachten die zich overgeven zullen volgens Trump eerlijk behandeld worden en immuniteit krijgen. In dezelfde videoboodschap roept Trump de bevolking van Iran op het Iraanse regime omver te werpen wanneer de Amerikaanse aanvallen klaar zijn. Volgens Trump is dat de een, mogelijk de enige kans die de Iraanse bevolking in generaties zal krijgen. In meerdere landen in de omgeving van Iran zijn explosies gehoord. Bahrein heeft bevestigd dat er aanvallen zijn geweest op zijn grondgebied. Qatar meldt dat het een Iraanse raket heeft onderschept. En ook in Kuwait en Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten zijn explosies gehoord. Premier Jette roept op tot terughoudendheid in het conflict in het Midden-Oosten. Hij zegt dat voorkomen moet worden dat het conflict escaleert. Nederland volgt de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran op de voet. We roepen alle partijen op om terughoudend te zijn, om verdere escalatie te voorkomen. We staan ook in nauw contact met de Nederlandse ambassades in verschillende landen. Omdat de veiligheid van Nederlanders die zich in die regio bevinden natuurlijk ook onze volle aandacht heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Israël op... om niet in de buurt te komen van mogelijke doelwitten vanwege de tegenaanvallen van Iran.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 naar mij toe kwam van Marco Deen. Marco ja. Deen, dus uh, de vorige uh -huh. fractievoorzitter ja. van uh, ja. de gemeente en ook uh, van het Tweede Kamerlid. Uh -huh. En uh, hij mij uh, aangaf dat uh, PVV uh, niet meer aan de verkiezingen zou uh, deelnemen en dat hij dat toch wel heel erg uh, jammer vond om uh, het uh, ja, PVV-geluid.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 Houden, nou, daar heb jij waarschijnlijk geen los van in Stamford. En jij kan gewoon ja. nog over straat. Dus, uh, nou ja, bel zonder beveiliging. Dan bel ik jou. Dan je mij Ja, dat kan ook natuurlijk. Uh, nou, je hebt wel een verleden in de Stamfordse ja. Je hebt uh, volgens mij in de periode, wat was het, acht, uh, 14, 18? Uh, het lijkt de Eerste Wereldoorlog wel, maar 2014, 2018 heb jij in de raad gezeten ja? voor OPZ. Oh.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 Oh, op die manier. En uh, toen heb ik het uh, in deeltijd heb ik, uh, ah. heb gedaan. Ja, want uh, ik kan me herinneren bij de afscheidsvergadering van de vorige raad. Dus niet deze raad, maar die vorige raad. was ook Bruno Babberig-Wilson, die nam ook al afscheid. Maar die kwam daardoor weer terug, ja, omdat jij weet aan, weer aan de, Ja, zo nou, ging ja. dat. Hè, ja. Ja. Uh, nou, je hebt dat acht maanden gedaan, uh, in deeltijd. Uh, waarom ben je acht maanden gestopt? Nog even in het kort.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 ...gezegd van, jongens, soms is niet gebaat... ...dat ik een escalatie ga doen met de gemeentesecretaris van Haarlem. En uh, ik stop ermee. Ja, jouw opvolger, uh, Jan-Jaap de Kloet... ...heeft dat nog wel, 2,5 jaar uh, volgehouden, zeg maar. Nou, zo prima. Ja, dat is prima. Maar dat is denk ik... Heb je wel eens met hem over gesproken, hoe hij dat nog gedaan heeft? Of... Nee, uh, hij zou me twee keer uitnodigen, heeft hij niet gedaan. Huh. En ik heb ook niet het initiatief genomen om met hem in nee. gesprek te gaan. Want ja... Uh, yeah.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 En het tweede jaar, zeg maar, uh, had ik de opdracht van de raad om een retributie uh, zeg maar, uh -huh. in te stellen. En uh, ja, het moment dat ik het woord retributie. Ja, retributiebelasting. Uh, ja, dat hè, ik dat, uh... dat benoemde aan tafel in de onderhandelingen. Uh -huh. uh, ja, begonnen ze tegen me van uh, ja en. Uh,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 Want uh, dat doen we dan uh, gesprek. Daarna gaan we nog uh, zeker een kwartier door, dat vind ik niet erg. Want dan gaan we het, uh, het uh, partijprogramma een beetje doornemen. doen we. Uh, maar ja, zeg maar. Wat wil je? Madonna met. Uh, Madonna. Anis Bonita. Oké, okay, heel goed. Como puede ser? Santa's on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 Was met ja, uh, toen was dat dat ik nu. Toen zei ik op een tankstation of een voetwinkel, maar ik wil niet meer bij de baas werken. En ik wil gewoon voor mezelf gaan beginnen. En dat is uiteindelijk na een paar maanden uitgekomen in, uh, in dit pand. We hebben de en roesvissen. Ja. Daar hebben we het overgenomen en dat gewoon op pad. En, ja, dat is vanaf als het is, dan is Maar wist jij al ja. heel veel over het ja. werken in een winkel? Het werken tussen de boeken. Helemaal ja, niks. Helemaal niks, jongens. Dus, dan horen jullie het. Spring gewoon in diepe. Carina, kun je de microfoon wat dichter bij Sjaak houden? Want het uh, valt weg. Wat zeg je al? De, uh, de stem van Sjaak valt weg. We horen het oh, niet het goed. Ik is er regelmatig last van. Maar... Ja, ja, ja, ja, ik ook. Maar... Hoor je me nu weer? Uh, ja. ja, nu beter. Ja, ja. ja oké. Okay.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 Ja, het mooiste wat er is. Ja, ik las ook een mooi stukje van... Ja, uh, je wil ook wel eens iets uitprinten voor iemand. Ja. Maar je wil ook wel eens uh, gewoon pakketjes dichtplakken. wat ja. maakt mij die plakbandrol nou uit. Ja. Maar dat... Ja, dat weet dat... jij. Ja, <laughs> ja, maar ik vind dat gewoon... Uh, kijk, er wordt ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat mensen gewoon met een grote doos komen. Of alle kleren in de handen. Van heb je even een doos, pak hem even dicht. Maar in grote lijnen... Uh,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 Ik vind gewoon... Er komen nu allemaal mensen voor jou. Ja. En dat is heel belangrijk. He. En uh, nou, ik hoop niet dat je een uh, jetlag krijgt. Ja, nee, dat, dat hoorde ik net. <laughs> uh, dat je in een gat valt. Maar, maar je gaat sowieso lekker fietsen. En uh, heel...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 Nou ja, zal... uh, ik, vind, ik vind het aan beide kanten, hoor. Ik vind het ook heel slecht dat er geen uh, zeg maar, uh, tussentijdse rapportages zijn geweest... dat ja, dit soort ja. uh, meer- en minder werkt. Nou ja, dit zal in ieder geval uh, ongetwijfeld uh, in de nieuwe, nieuwe raad voor uh, discussies nog zorgen. Ik bedoel... Uh, ja, het is... Uh, kijk, ja, weet het is je, niet meer terug te draaien, dat is het moet niet de meer punt. terugdraaien, want dan krijg je een stijve nek. Nee, dat kan, dat kan ook helemaal kijken, niet. Nee, en, de nee. er, en het theater ja. is er en het ziet er uh, goed uit. En laten ja. we hopen ja. dat het... Uh,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 Oké, okay, ja, ja, maar, en, en, nee, maar nou, we gaan even terug naar Standvoort. want er staat wel in ook uh, bijvoorbeeld... de PVV zal nie, uh, niet instemmen met uh, tijdelijk... dus eigenlijk huisvesten van asielzoekers en statushouders uit islamitische landen in Standvoort. Nee. Maar ook niet oorlogsvluchtelingen, bijvoorbeeld. Oorlogsvluchtelingen... Nou ja, als, die kunnen nee, ook maar, in de islam laat, zijn, nee, maar. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Er moeten gewoon gelijke rechten zijn. Mm -hmm. En...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 Hè? Dan zeg maar gewoon staatshouders. Mm -hmm. Dat is gewoon schrijnend. Maar goed, dus uh, ja, Stanford zal toch bijvoorbeeld moeten voldoen aan de spreidingswet. Ik bedoel, die zal ongetwijfeld weer langskomen. Die gaat oh. niet van tafel op dit moment. Vind jij niet dat Stanford gewoon uh, zijn plicht moet uh, doen nee, om daar gewoon niet. aan te voldoen? Nee, absoluut niet. Ik vind het absoluut niet.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 Kunnen we maar we zo kunnen door... wel een asielzoekerscentrum neerzetten. Nou ja. En dan niet uh, voor jou in de achtertuin. Nou, die, die staat er uh, nog niet, maar die kan nee. misschien gelijk met woningbouw... ook gedaan worden, of niet? Zou nee, maar de, nee, maar jongens... Allerbelangrijk voor ons is dat onbespreekbaar. Ja? Onbespreekbaar. Ja, en nou laten ja. we dan, laten we het maar escaleren. En ah. uh, ik weet niet of je recente kranten hebt gelezen... Maar in ons uh, heerlijke christelijke dorp hè, vanuit Nieuw Lekkerland... ...er is de bom gebarsten bij. waar is een, een asielzoekerscentrum. Hoe bedoel je? Waar, uh... In uh, Lekkerland. Heb je dat niet gemerkt? Nee, ik Oh weg? ja, maar... Uh, ja? Dat het gemeenteraad ja, erover moest het ...ja, dat is... Ja. Uh, en, hoe heet dus dat... Het is allemaal niet makkelijk natuurlijk, maar... <laughs> maar... Nog wat. Hoe vind je dat dan, uh, zeg maar, dat in Lochem... Dat gewoon de omwonenden ja. van een asielzoekerscentrum duizend euro krijgen... want dan voelen ze zich misschien wat veiliger om <lacht> hun huis aan ja, te passen. Ja, ik, ik blijf ja, maar, er gewoon bij... Ja, maar, als ja, maar, er een, as een asielwet komt, dan moet je, uh, moeten alle gemeenten daaraan meewerken. Uh, dat zou ik dan eerlijk vinden. Maar... Nou ja, weet je Hans, uh, ik zou zeggen van richt een partij op en zorg... Nee, ja, dat hoef ik allemaal niet te doen... want ik weet dat er partijen zijn die er ook zo over denken, toch of niet? ook gezond voor toch? Ja, dat, nee, natuurlijk. Uh... En dat is toch ook goed. Ja, ja. Dat is die tegenstelling. Mm -hmm. Dat is die tegenstelling. Nee, maar het is, mij het is mij duidelijk. dat de Pvv daar in ieder geval niet uh, aan meestal werkt. Dat, heb dat ik het is. Duidelijk uh... gemaakt? Nou, dat uh, ja, volgens mij heb je dat wel redelijk duidelijk gemaakt, inderdaad. Um, Oké, okay, ik wil een paar dingen over maar, je. Weet je, huh? weet je, ik wil toch nog wel even kwijt, hè, wat je net zei hè, over de Pvv. Ja. Kijk, um, het heeft ook een ongelooflijk sociaal. Uh,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 Uh, bijvoorbeeld uh, er staat in een slimme herontwikkeling van het gebied rond de circuit na, na 2026. dus na de laatste Formule 1 race ja. een slimme ontwikkeling wat bedoel je daarmee is deze nou, maar... huizenbouw bijvoorbeeld of niet nee oh. wij hebben absoluut niet aan huizenbouw oké okay, oké okay. en uh, we vinden ook uh, de motie die nu uh,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 Dan gaat het erom, wat doe je daaraan? En daarvan hebben wij zeg maar, een, een beeld dat het uh, absoluut niet uh, ten koste mag gaan van de portemonnee... Ah. en uh, gedwongen ah, ja. uh, uh, zaken te moeten doen uh -huh. uh, in, uh, bij woningen ja. of andere soorten. Eh, ik heb ook gelezen, jullie zien ruimte voor, voor creatieve en praktische oplossingen... die bijdragen aan extra parkeercapaciteit...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 Hou op met het afsnoepen van parkeren als je weer aan uh, wegen gaat uh, werken. Net zoals in de uh, Ja, die 30 kilometer... wat wij mm -hmm. op doorgaande wegen echt uh, ja, een absurde maatregel vinden. Wat ja, zie dus vind je dan doorgaande wegen? Zo'n uh, nou, ja, verslaan, zoals, neem ik aan? Uh, ja, dan ja, moet je niet uh, die 30 kilometer gaan doen. Maar ja, straks uh, bij de hele de ontwikkeling van de, van, de, van de burgemeester Engelbedstraat... die zal waarschijnlijk smaller worden... Is dat er niet zo raar dat je daar dit? Ja, maar waarom zou je hem, hem smalle maken? Ja, ik weet niet. Uh, als je hem herin je hem smaller is... maken. Ja, maar jullie vinden wel dat die, hoe uh, heet uh, de middengeleiding gewoon moet blijven bestaan, want die willen ze op. Uh, nee, maar kijk, weet je. Meer ruimte voor de fietsers, bijvoorbeeld. Ja, maar nu, het gaat prima. Nou, prima, ja. Ja, nee, maar ik fiets regel regelmatig. Mm -hmm. Je ziet dat het uh, wat krapper is.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 dat kan je breder neerleggen. Maar zou dat bijvoorbeeld door een referendum kunnen? Zoals sommige partijen willen? Maar... Nou ja, dan dat, dat, dat moet je met elkaar overeenkomen of ah, je daar ah, eh, ah. Voor naam aan geeft. Ja. Nou, die antwoordelijk samenwerking met Harlem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 Klopt. belasting, willen jullie afschaffen? Schrappen? Ja, dat is al twee jaar. Dat was ook bij de vorige verkiezing al. Dat is nog steeds ah. niet gelukt. Oké, okay, nog steeds niet gelukt. Hè? Nee, als je ziet wat uh, zeg maar, in zand wordt aan precario... in verhouding tot wat de standpachters zeg maar, aan uh, betalen... Ja. ja, dan is, uh, zit daar wel een hele scheve verhouding ah. in. Ja, dus dat gaan jullie ook wel uh, proberen aan te pakken, neem ik aan. Um, vergeet ik nog dingen? Be belangrijke dingen uit jullie. Uh, uh, Verkiezings. Tribal... Ook heel veel over groen trouwens, is mij opgevallen. Jullie willen ook vergroenen. En uh, eigenlijk wat de Groenings Partij van de Arbeid natuurlijk ook wil. Ja, Misschien is het wel een goed koppel. Nou ja, je weet het niet hè. Misschien samen in de coalitie. Ik hoorde <improve> van Karim in het eerste uur dat ze met al iedereen willen samenwerken, ja, ja, ja, behalve ook. met de PVV.